1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. 25 Nederlandse en twee Belgische toeristen in Vietnam zitten vast in quarantaine. Ze zijn daar op vakantie via reisbureau Krasreizen. Op een binnenlandse vlucht zaten de vakantiegangers samen met een besmette Engelsman. De toeristen zitten nu in quarantaine op een militaire basis. Iedereen is getest. Wanneer de uitslag komt is nog niet bekend.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 De marechaussee heeft bij een controle bij Schiphol een vuurwapen met munitie in een auto gevonden. De drie mannen die in de auto zaten die zijn aangehouden. Een van hen trok de aandacht omdat hij zenuwachtig was en uit het voertuig stapte. De explosieve opruimingsdienst is begonnen met het onschadelijk maken van de explosieve lading van een V1-bom. Die werd zondag geborgen bij Wilp in de buurt van Apeldoorn. Het onschadelijk maken van de bijna 1000 kilo springstof gaat drie dagen duren. Het gebeurt in een speciaal aangelegde zandbunker op een militair oefenterrein. Minister Allongen gaat waarschijnlijk deze maand weer aan het werk... maar een precieze datum is er nog niet. De minister van Binnenlandse Zaken is vanwege ziekte al maanden uit de relatie. Ze werd vorig jaar geopereerd aan haar bijholders... maar daarna traden complicaties op. Een terugkeer werd al een paar keer uitgesteld. En PSV'er Ia Taren zit bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal... voor de oefenduels tegen de VS en Spanje eind deze maand. Verdere opvallende namen in de selectie van bondscoach Koeman... zijn AZ-spelers Wijndal en Koopmijners en Feyenoorder Leroy Vech. Het weer bewolkt en vooral in het midden- en het zuidenperiode met regen of motregen. In het noorden droog en af en toe zon. Het waait vooral aan de kust stevig. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. Met nu ZFM. With new ZFM lunched. Pardon me, do you have changed for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard day today, man. You know.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 kent hem niet. I'll see you when I get there. Nou, we waren er al, hè, Lucy? Ja hoor, we zijn wij, er weer. We, we waren er al. Ja, ja, ja, ja. Uh, well. Welkom terug weer bij het tweede uur uh, van uh, Zandvoort Lunch. En ik heb even de schoenen uitgedaan, dus Roy van Buringen verlaat nu de studio. Kijk, je moet trucjes toepassen, maar je komt wel van hem af. Je moet alleen even weten hoe. <laughs> hoor hem lachen. <laughs> Nee, We gaan uh, aan het tweede en tevens laatste uur beginnen van deze uitz speciale uitzending van Zandvoort Lunch. Te en u verwacht natuurlijk Hans Wassenaar en u dacht natuurlijk ook van oh, wat heeft die man ineens een prachtige stem. Nou dat ben ik dus, hè? Donny ja. de Pierik en Lucie van Brugge. Met ja. z'n tweetjes hebben we besloten om even waar te nemen vandaag voor Hans Wassenaar. Uh, we gaan een uh, nummer draaien en dan komen we straks terug. En dan heeft Lucy wat leuke informatie meegenomen waar we naar gaan luisteren. Maar eerst gaan we naar de Mambo luisteren. Nou swing lekker mee! Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 Nummer 5. Oh, wat is die lekker, hè? Wat is die lekker. Ja, ja. 100% dat mijn man hem helemaal heeft meegezongen, hoor. Echt waar? Kent hij het uit zijn hoofd? Ja, die het uit die hem uit zijn hoofd. God, hoe is ja. het mogelijk. Zeg, um, Lucy, niet om het een of ander... maar jij gaat nu iets vertellen over een artieste... en ik weet zeker dat we best wel wat luisteraars hebben... die ook haar liedjes uit het hoofd kennen... Ja, dat denk ik ook. Die, vast, wie, wat, wat, ga je, wat ga je ons vertellen? Wat wil je mededelen? Wat ga je doen? Ik ga met het oog op de, het aankomende Songfestival... Ja. heb ik even zitten zoeken. En toen ben ik terechtgekomen in 1957. Oh, je bent, je bent uh, echt het ik verleden echt ingedoken. Heel, heel ver gaan graven. Ja. En toen ben ik daar uh, een, een, een songfestivalwinnares tegengekomen. Ja. En welk land was dat? In welk land het plaatsvond? Nee, welk land heeft toen gewonnen? Nederland, ha! natuurlijk. Ah, echt waar? Nederland. Oh, we, we, we, we best hebben gewonnen. Oh, nee, is het is toen. 1957. Oh ja, ja sorry. Ja, sorry. Dat is echt uh, ja. vorige eeuw, hè? Ja, vorige eeuw. Ja. Maar Jeetje, dat hebben we minder leuk. We hebben dat En op. dat was... Uh, ja. Corrie Brokken. Corrie Brokken, ja. Nou, Met, je net uh, Ja. Cornelia. Die, ja, en het zongfestival vond ja. plaats in uh, Duitsland. Ja. En moet ik even. Volgens... We, weet je nog welk liedje ze zong? Of, of zeg je van, nou, dat. dat uh, ja, dat weet Dat is al mij voorbij gegaan. Ja, dat weet ik. Ja. Net als toen. Net als toen. We het ook nog. Nou, dat is nu wel toepasselijk. En dan ja. hoop ik dat we dit jaar net als toen ook winnen. Ja, dat hoop ik ook. Jij hebt hem bij je, dat liedje. Ik heb he? hem bij me. Hem, Zet hem maar aan. Ik ga hem aanzetten. Ik hoop dat iedereen ervan geniet. Nou, gaan we doen. Een gauw ouder. Dank je wel. zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slapen, verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Kijk niet van de bedeling Kijk me niet aan of je denkt Leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds Wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou Wees nog eens lief Net als toen Ziet net als du. wees nog eens lief en galant, vind me weer een mooi en charmant. Je wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel flirten. Maar je bent soms nog zo'n kind. Zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je toen zei, gelukkig gelukkigste paal, dat zijn wij. De lief gaat nooit voorbij. Bij is nog een zin net als toen. Dan wordt de weer net als ja ja dat was uh, Corrie Brokken, 1957, ging zij er met de eerste prijs vandoor. Wat was dat fantastisch zeg. En ja, het staat ons weer te wachten. En nu in eigen land zelfs. Kijk, toen was het in Duitsland. Maar nu in uh, Rotjeknoor, geloof ik, hè? Yeah, yeah, ja, ja, ja. Een En uh, ja, we hebben weer een prachtige inzending. Ik vind wel, je moet er even aan wennen. En ik vind eigenlijk op het laatste vind ik het heel leuk worden en is afgelopen. Ik vind het zonde, maar goed. Ja, maar dat, het is wel ja? nou echt een heel lief liedje, hoor. Ik ja, het is, heel... het is zeker, zeker. En de tekst is natuurlijk uh, geweldig, hè. Ja, nou, uh, ik, ik, ga, ik kan zijn naam niet uitspreken, geloof ik. Kan jij dat? Django McRoy, zeg nee, ik het zo nee, goed? Nee, ik ga het ook niet wagen. Ik ga nee. het niet proberen. Nou ja, zijn nummer heet Grow. We gaan er even naar luisteren, in, uh, aansluitend op jouw... Uh, bijdragen met Corrie Brokken gaan we even naar nummer Grow luisteren en hopen natuurlijk dat hij hele hele hele hoge oog, ogen gaat gooien. Ja. Um wel zetten. Just like a little kid mad at the world. When I'm alone I am the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 Like satellites lost in the sky. Don't take it personally. Mind. And then I'll stop being afraid I won't make it through the night Dat was het einde. Hij, hij eindigt zo abrupt, hè? Zonde, hè? Ja. Maar goed. Uh, Oké, okay, dat, dat was hem dus. Het nummer Grow. Wij gaan even verder met... Uh, ja, uh, uh, vinden we het wat? Ja, we vinden het wat. Dat is, uh, dat is eigenlijk uh, wat we mooi vinden. En dat vinden Casey en de Sunshine ook toevallig. That's the way they like it. Casey en de Sunshine Band. Zo van, hè? Hij krijgt er niet genoeg van, hoor je dat? Laat maar doorgaan, hè? Oeh, like, het, it, like Wij it. zijn het een beetje zo aan, hoor. En uh, trouwens, daar komt bij... Uh, uh, Lucy heeft iets te vertellen, toevallig. Ja, ik heb nog een, uh, een leuk agendapuntje. Ja? Want uh, dat, uh, 20 maart ja. heb je bij het pluspunt in de Vleemingsstraat wederom... een ja. uh, leuke kinderdisco... Oh, wat leuk. En die is van uh, 7 tot 9. Ja. En uh, uh, uh, uh, Quanta Costa. Dat kost ongeveer 3 euro hè, om erin te komen. En dan heb je drinken en je hebt uh, le lekker wat te snaaien. Oké. Okay. Ja, zeker. Ik er dan even niet bij, want er is nog Ja, niet, maar dat uh, weet ik uit mijn hoofd, oh, want uh, ik, ik doe altijd uh, mijn jurkje aan van mijn zondagse jurkje en dan kniekousjes... en van die uh, mooie sandaaltjes. En dan word je binnengelaten Mijn haar ook. in twee staartjes. ja nou, met, Voor drie euro heb ik heerlijk disco, jongen. Mag Lekker jij, dansen. Mag jij, we laten ze hier toe dan gewoon? Dat hebben ze niet in de gaten. Ja, nee, ze niet, oh. want de maximumleeftijd leeftijd is twaalf uh, jaar, geloof ik. Ja, ja, ja. En de minimumleeftijd leeftijd uh, is zes... Uh, Tussen zes en twaalf. Nou, kijk, als ik een beetje mijn best doe, dan ga ik daarvoor. Nou ja, daar onzin natuurlijk. Maar tussen <laughs> 6 en twaalf jaar. Voor de kinderen is dat hartstikke leuk. Deze keer ja. dus weer op 20 maart van 7 tot 9 voor 3 euro'tjes. Helemaal leuk. Kunnen ze lekker gezellig met elkaar dansen en gek doen. En um, ik ga eens aan de aan de organisatoren van die kinderdisco vragen. wanneer er is een bejaardendisco gaat komen. Ja. Want ik wil ook wel eens een paar uurtjes gezellig... met, met lekkere discomuziek en gelijkgestemde mensen... die van, van lekker dansen houden en gek doen... en een glaasje limonade met chips. Wil ik ook eens een keer. Ik ga het voorstellen. Ik Wat jij, Lucy? Ga jij met je gaat mee. met me mee? Ja, ja hartstikke ik ga goed. Ik heb mijn discoschoenen aan en ik ga mee. Nou... Kijk eens aan, kijk eens aan. Dat is hartstikke mooi. We gaan uh, met de muziek verder. Dan gaan we alvast een beetje, beetje verder met swingen, hè? Ja, laten we dat maar doen. Oké. Oh, ah, ah, ah, ah, er zit iemand onder die knop, jongen. Nee, die wil ik hier helemaal niet hebben. Oh. oh dit is wel mooi. Is dit mooi? Klinkt goed. Ja. Dat is... Hoe uh, heet ze ook alweer? Dalia? Nee, niet Dalia. Hoe heet ze nou? Ik zal Het Des mots fragiles, paroles jetées entre trop beau, tu es d'hier et de demain, bien trop beau. De toujours ma seule vérité. Dali, c'est fini le temps de rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Car...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 Zo zoel, zo mooi. Al, uh, Alain Delon samen met Dalida. Zoel was dat, hè, Lucie? Ja, dat was... Uh, ja, hè? Ja. ja, we werden bijna verliefd op Roy. Zo zo. zo, zo erg. Zo, ja, ja echt mooi. Weet je, weet je uh, Dalida, dat, uh, weet je van wie, dat een, uh, wie, wie een idool is van Dalida? Ik weet niet of je hem kent. Schors uh, Sjors Brouwer. Die schik op Dalida. Oh, oh ja, dan, ja, ja. Maar goed, um, we hebben corona nieuws. Ja. Want, ja. Uh, ja, de ja. gemeente. De, de gemeente. Hé, hey, in, in je elleboog hoesten. Hij hoest gewoon in zijn hand, hè? Oh. Hij hoest gewoon in zijn hand. Hij speelt vals. Nee, oh, die handhaving, handhaving. Ja, ja. Ja. ja, sorry. Want de gemeente ja. uh, krijgt veel vragen over het uh, coronavirus. Ja. En een van de meest gestelde vragen gaat over de Formule 1. Hè? De Formule 1? Wat ja. heeft dat met corona te maken? Uh, nou ja, omdat er heel veel evenementen worden afgezet. Natuurlijk. Oh, op die fiets. Op ja. die fiets. Oh ja, ja. En, en, en, en, en, en nu? Ja, nu. De burgemeester heeft nog geen aanleiding uh, om nu al een besluit te nemen over de race. Of de race door kan gaan op oh, 3 mei. Oh God! Uh, hij geeft aan, nou in contact staan met het uh, RIVM... Ja. En op de vraag, gaat de Formule 1 nog wel door... nu ja. het coronavirus zich ook uh, door Nederland verspreidt? Ja. Geeft de woordvoerder namens het college het volgende antwoord? Voorlopig zien ze nog geen uh, uh, reden voor aanpassing in het uh, programma van de Formule 1. Mm -hmm. het Heineken Dutch Grand Prix. Ja. En het uh, 35 dagen programma voorafgaand aan de Formule 1. Ook. voor okay. be Beyond Beats for Racing. Dus... Ja. voorlopig ziet het er allemaal nog goed uit... en, en weet, gaat, alles er nog, ja. gaat alles nog door. En weet je wat er helemaal goed uitziet? Het weer, hè? Het weer, ja, het weer. Want, want uh, kijk, het wordt warm... en dat virus kan niet tegen warmte en droogte. Dus. Dan sterft het. Dus de kans dat, dat het gaat verspreiden... nu al heel snel steeds kleiner. Laat Prima. het maar lekker mooi weer blijven. Niet ja. vochtig, niet, niet klam... Want, want dan leeft het goed door... Daar, daar uh, teert het op. Maar 15 dus, graden is gunstig. Zonnetje erbij. Precies. Droog. En ik hoor jou al net zeggen dat er zelfs sprake is van 20, 20 graden. graden. Nou, dat zou nu zo welkom zijn. Want Echt dat zou wel. natuurlijk verschrikkelijk zijn... als zo'n zo uh, evenement niet meer door kan gaan. Nee, hè? dan is het nou, leven volgens mij niet te overzien. Nee, hou op dat zeg. Dat kan niet. Zeg, we gaan uh, weer even wat draaien... en dan uh, komen we straks bij jou terug voor uh, uh, de artiest van de dag... En die doen we nog even onder het mom van artiest in het licht. Want we hebben geen andere jingle. We hebben nog geen artiest van de dag jingle. Dus nou ja goed, we flansen wel wat. We gaan uh, lekker luisteren naar de uh, Cotton Club met Minnie de Moocher. was even lekker. Hè? Minnie de Moocher van uh, de Cotton Club. Echt leuk, joh. Leuk nummer. Um, jij hebt ook een heel leuk nummer uitgezocht, toch, Lucy? Ja, ik uh, kwam een per ongeluk tegen en ik denk, oh, dat is ook wel eens leuk om die in het licht te zetten. Ja, want, en... oh ja, dan moet ik natuurlijk dat jingletje ook hebben. Wacht even, ga ik even van het jingletje. Oh nee, dat zit ik nou weer in de verkeer. Nou, praat me door. Ik, <laughs> ik praat gewoon door. En dan heb ik het over de groep Credence Clearwater Revival. Ja. Het was een Amerikaanse rockband... die zijn hoogtijdagen kende in de periode 1968-1972. Ja. ja. En de bezetting bestond uit zanger, gitarist, songwriter John Fogerty. Ja. en zijn broer Tom Fogerty. Ja. En ik vond het nummer leuk... omdat het vanmorgen vroeg... zag ik nog spetters buiten en toen dacht ik van... Hoe stopt de rain? Ja, wie gaat dat nou eens doen? Ja, hè? En, ja, ik ja. en ja, nou, volgens mij hebben ze het al een beetje gestopt, dus dat lijkt me wel een toepasselijk nummer om dat nu even te draaien. Ja, dat dat vind ik een hele goeie, want ze zijn natuurlijk onafvolgbaar en dan moet ik heel snel gaan schakelen en ik hoop dat dat gaat lukken. Maar hier is dus de keuze van Lucy, onze nieuwe sidekick. Tiest in het licht. Nou, dat was lekker, Lucy. Een goede tractatie vandaag, hoor. Hoe stop the rain? En het werkte vandaag, hè? Jij yeah. bedenkt het, van hoe stop the rain? En meteen ging de zon schijnen. Ja, precies. En dat is ook de bedoeling. Ja, dat, uh, je, je mag vaker een wens doen. Oh, ja. ja Heb je dat... niet van uh, who will bring some money to Dolly? Huh? Is, is oh, daar geen nummer van? Meer, ja, ja, als we dan wel samen delen, toch? Oeh, zeker, ja, natuurlijk. Dan krijg je ja, commissie. Wat dacht anders. jij dan? Ja. Ja, mooi. Hartstikke mooi. Nou, uh, zullen we weer wat gaan draaien? Of heb je nog nieuws? Nou, of? ik ben bezig met iets. Dan moet ja. ik even opzoeken. En als ja. jij dan intussen even het plaatje draait. Ja, heb je je belletje bij je? Dat als je het gevonden hebt ja, dat de tijd stopt. Ik, dan bel ik. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Oké, okay, we gaan uh, uh, lekker door met een nummer van uh, dokter Hoek. En we gaan Sharing the Night Together. Wie wil dat nou niet? Hè? Nou, laat mij maar lekker alleen. Heb ik lekker de ruimte.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 Like to dance with me and hold me, you know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Turn the lights down low And start sharing the night Ja, dokter Hoek... die wil graag de nacht met ons doorbrengen. Nou, vannacht niet hoor, jongen. Nee, ja, Trouwens. Goed. Er was vast aan de hand op het Badhuisplein, hè, Lucy? Ja, er dat, dat, dat was een beetje... Uh, onrust. Want men dacht dat daar vervuilde grond was. Ja. En, uh, want dat stond aan het hek: giftige stoffen, bodemverontreiniging, betreden op eigen risico. Ja, want ze waren daar uh, allemaal zand aan, zond, uh, uh, nou, ze zijn aan het effenen. Voor -e? daar bezig? Ja, Corendon die gaat daar die strand barefoot neerzetten. Die strandtent van vroeger. Dus er lag een hele laag zand. En daar zijn tegels overheen ja. gekomen. Maar daar waren hekken omheen gezet. Hè? Ja, dat, ja. Uh, dat, uh, dat, uh, de bodem was verontreinigd. Dus daar was... Uh, ja. Dat stond op dat hek, hè? Dat stond op het hek. Op een van die hekken ja. hing een bord met de tekst. Ja, lekker dan. Stoffen ja. En betreden op eigen risico. Oh, man. En het bordje heeft dan ook behoorlijk wat losgemaakt op Facebook. Ja, wat, uh, wat dus uh, ja, eigenlijk uh, aanleiding gaf om bij de gemeente even navraag te doen van hoe zit dat nu precies? Nou, dat snap ik, want ik heb het ook wel gelezen, heb jij het ook gelezen, dat mensen echt zeiden, ja, van, ja ik loop daar steeds met mijn hond en pot verdorie en, uh, potverdorie, Is en waarom? weten we dat niet. Ja, ja, precies, ja. logisch. Ja. Dus uh, er werd ja. door uh, wethouder Ellen Verhey advies ingewonnen bij de omgevingsdienst Eimond. Ja. En al snel bleek het dat het een storm in het glas water was. Ach, oh, gelukkig. Want het bordje dat op het hek zat, dat waren ze vergeten eraf te halen. Oh man, oh man. Het, het hek kwam uit de opslag en men was gewoon vergeten het bordje te verwijderen. En zodoende was dus de onrust ontstaan. Nou, dat zie je maar. Hè? Ik bedoel, uh, weet je, je ziet wel eens van die plaatjes, hè? je had maar één taak. Ja. Ja, denk even na, want, want dan zie je wat de gevolgen Met... dat heeft. Als Precies, je dat gewoon ja. klakkeloos neerkwakt... Ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je daarvan schrikt als je daar woont of als je daar dagelijks rondloopt. Ja, nou, dat, gelukkig, uh, gelukkig gewoon dus. Viel het mee niet en gelukkig hebben we een wethouder die er dan ook geen gras over laat groeien en meteen de telefoon pakt en aan de slag gaat. Precies. En weer goed nieuws te melden hadden. Ja. Mooie actie van onze wethouder Ellen Verhey. Ja, de zoveelste. Goed. Um, Elton John, hou jij daar een beetje van? Helemaal weg van. Ja, oké. Okay. Ja, ik ik heb sacrifice bij me. Wie? Sacrifice. Heel mooi. Mooi, hè? Ja. Nou, gaan we luisteren. Ja, ja, en uh, u herkende hem al. Dat was George Michael met uh, Faith. Faith. En als ik zo eens op de klok uh, kijk, lieve Lucy. Ja, dan zijn we er alweer doorheen. Lieve luisteraars, het zit erop. Het zit er gewoon weer helemaal op. We hebben nog uh, net geen drie minuutjes meer. En uh, dan is het twee uur. En uh, kijk, daar is hij al, de eindtune. Ach. Ja, nou, daar weet je het alweer, hè. Ja. Ja, en dan is het klokje van afscheid uh, aan het naderen. Ja. Ja, maar ze zingen wel rake dingen. I like to thank you. I, I enjoy it quite a bit. But I dat ah, ben ik niet met hem eens. Ik vond het heel leuk. Uh, could have been better, zegt hij. Yes, uh, vind ik niet. Vind ik niet leuk. Ben je, Piet? Like nee. A star, a great one. Yes, you are. Kijk, daar heeft hij dan weer gelijk. Er <laughs> Zijn wel twee sterren aan on het firmament <laughs> Long ago, cause I've watched your pretty ah, dus lief dat hij gekeken heeft. En so well. ja, daar komt hij. This must be the end of games we used to play. En say goodbye. Nou, dat is ook wat we gaan doen. Het zit erop, jongens. Helaas. Ja. Twee uur Zandvoort-lunch vandaag op de woensdag ingevallen voor Hans Wassenaar. Morgen weer een Zandvoort-lunch, natuurlijk, tussen twaalf en twee. Dit keer gepresenteerd door jullie en. Wat zeg ik nou? Lucie. Lucie. En Jelmer, oh dat is het. Jelmer, Jelmer, dat doe ik. Oh, ja, je, je ik haal jullie tweeën uit. door elkaar. Lucie en Jelmer van 12 en 2, gaan luisteren. En uh, maandag zijn we weer, weer bij u terug. Weer Lucy, maar dan met Peter. Die, gaat, die maakt ook met iedereen programma's hoor. Ja, ik doe. Het ja. met iedereen. Gewoon. Ja, <laughs> dat is niet zo makkelijk. <laughs> zeg, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Geniet van het zonnetje. Tot gauw. Tot morgen.